Uur. Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er staat een mega lange file in Dover in Engeland. Reizigers die de boot naar Frankrijk willen halen, zitten al uren vast in hun auto en kunnen geen kant op. Dit gezin gaat op vakantie en staat al zes uur in de file. We hebben food, drinken, gaan een We zijn op het punt waar we dit hebben gedaan. We hebben gewoon... We can see the port we've Volgens de Britten is de vertraging de schuld van Frankrijk. Ze zouden te weinig personeel naar Dover hebben gestuurd om paspoorten te checken. Volgens de Franse politie is een technisch probleem bij de kanaaltunnel het probleem. De graanschuur van Europa gaat weer open. Al maanden puilen de pakhuizen in Oekraïne uit omdat Rusland de uitvoer van graan blokkeerde. Nu hebben de twee landen afgesproken dat er weer schepen vol graan kunnen vertrekken. De baas van de Verenigde Naties is blij en opgelucht. Today there is a beacon on the Black Sea. A beacon of hope, a beacon of possibility, a beacon of relief in a world that needs it more than ever. In Oekraïne ligt dik 20 miljoen ton graan te wachten om geëxporteerd te worden naar de rest van de wereld. Video's waarin onveilige abortusmanieren worden gepromoot gaan van YouTube af. En mensen die video's over abortus bekijken krijgen nu ook info van YouTube met linkjes naar sites van gezondheidsorganisaties. In de VS is het landelijk recht op abortus afgeschaft. Ongeveer 20 staten overwegen nu een verbod op abortus. YouTube wil de desinformatie die erover is aanpakken. En een kleine overwinning voor prins Harry. Hij brak vorig jaar met het Koningshuis en krijgt daarom geen beveiliging meer als hij naar het Verenigd Koninkrijk komt. Harry wil daar zelf graag voor betalen, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken steekt daar een stokje voor. Het Hoge Rechtshof heeft niet besloten dat er een hoorzitting overkomt. Het weer nog. In het Zuidoosten heb je vanavond kans op een spatje regen. Verder is het droog. Koelt het af tot een graad of 12. Morgen een zonnig begin. Later meer wolken. En het wordt een stuk warmer. 21 tot 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog file op de A9. Amstelveen Alkmaar bij Knappen Koymeer. kooi meer. De verdraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Turn you up to get down, down, down. Dad, a dad, a dad, a down down dad, a dad, a down down down down dad, down, down. Down, down, down, down.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 qu'il faut qu Désespère, je les ouverts, amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'il fit qu pas Changer Seven Seconds away Just as long as I stay Just as long as I stay Some Cuando se marea dolores cuando se quema de amores, cuando se imale a su vela, cuando se cuando se marea dolores cuando se su cuando se baila baila baila baila baila baila baila me. esta rumba gitana, que yo siempre cantare, pero lo siempre cantare, pero lo siempre cantare, maar dat ik de cuando Wanneer ik maar de Wanneer ik maar de Wanneer de Wanneer ik maar de Wanneer Wanneer de rumba taizana, dat ik altijd cantaré, pero dat no siempre altijd pero zingen, no siempre altijd rumba taizana, que yo altijd cantaré. altijd Cuando se marea dolore, cuando se quemada mor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dottore, cuando se in mare dolores, cuando se queda dolore, cuando se inma la su vela, cuando se inmala dottore, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila me, el ron no taritana, esto siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.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 Voor Zandvoort en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid maakt de interne communicatie over de mondkapjesdeal nu nog niet openbaar, maar wel zo snel mogelijk. Volgens de ministers Helder en Kuipers vraagt het het uiterste van ambtenaren die ermee bezig zijn. De Rusland pleegde oorlogsmisdaden in het zuiden van Oekraïne, dat schrijft Human Rights Watch in een rapport. De Russen zouden in de bezette regio's bij Gerson en Zaporizhia de burgers hebben gemarteld, opgesloten en laten verdwijnen. De Britse prins Harry heeft een kleine overwinning geboekt in zijn strijd om politiebescherming af te dwingen bij privébezoeken aan Groot-Brittannië. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat er nu een hoorzitting over komt.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 Oh,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 Met de prachtigste verhaal. Dan stoort ze mijn hart vol. met al liefst uit Londen. Van de wereld weet ik niets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 prachtigste verhalen. Oh God, wat is lief. Heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit landen Zie FM op 106.9 is Zon, zee, zandvoort en Zomerhits. Baby, no confundes beso con amor no, Yeah Bailando sola, sola estoy mejor eh, yeah. Ven que esta noche es para otra cosa Y me siento peligrosa Ten cuidado que yo me enciendo si me rosa Luego como el cuerpo con gasolina Está divertido